Zo'n 104.000 kwamen aan land in Italië, de rest in Griekenland. In het zuiden van Engeland is tijdens een luchtshow een straaljager neergestort bij een snelweg. Het toestel stortte neer toen het een looping probeerde te maken en heeft een aantal auto's geraakt. De crash veroorzaakte een grote vuurbal en flinke rookwolken. Volgens de Britse politie zijn er mensen gewond geraakt, maar het is nog niet duidelijk hoe zij eraan toe zijn. Het vliegtuig deed mee aan de Shoreham Airshow vlakbij Brighton.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 Hij zou volgens een Spaanse krant ook in Syrië zijn geweest. In Helmond is een auto een rijtjeshuis binnengereden. De bestuurder verloor gisteravond de macht over het stuur... en knalde tegen de voorgevel. De, de motorkap kwam de woonkamer in... waar de bewoners op dat moment tv zaten te kijken. Niemand raakte gewond, maar de bewoners zijn erg geschrokken van de klap. De bestuurder en een andere inzittende gingen er direct naar de botsing vandoor. De politie achterhaalde dat de auto werd bestuurd door een jongen van 18... die net zijn rijbewijs had... Hij heeft inmiddels zijn excuses aangeboden. Het weer: het is zondag vandaag. De temperatuur ligt tussen de 25 en 28 graden. Morgen neemt later op de dag de bewolking toe en in de avond is er kans op stevige regen en onweersbuien. Dit was het NOS journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. De showbakker van de ANWB. Er staan geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Just standing there Such je Gouwe ouwe. Terug in de tijd. De Thompson Twins zijn dit. En dokter, dokter. Goedemiddag. Als u net eens inschakelt. Mijn naam is Fred Heij. En u luistert naar Entertainment for You. Bij ZFM Zandvoort. En dit is alweer het tweede uur. Dus uh, nog een uh, klein uurtje. En dan uh, ja, gaan we u helaas weer eventjes verlaten. En dat, uh, dan duurt het weer heel eventjes uh, voordat ik weer terug ben natuurlijk. Want ja, ik moet nog eventjes op vakantie. En uh, ja, daar moet ik ook eventjes van genieten natuurlijk. Even kijken, gaat, gaan, we, gaan we doen? Ja, wat gaan we doen? Ja, we gaan Julio Iglesias draaien. En hij bedoelt over. hey. En uh, hey, je kan ook even kijken. www.zierwendzandvoort.nl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 En dat er que es is querer het te que ser el en y te no kunnen sentir lo que siento por ti. En a ver, niet me has querido ik het niet que en he sido tuyo niet ...pues solo por orgullo ese En weet je wat? Wat je nu wilt? ahora je nu wilt? Wat je nu junto a ti... nu wilt? Recuerdo que ganabas siempre tú, que hacías de ese triunfo una virtud, yo era sombra y tu luz. En, hey, no sé si tú también recordarás, que siempre que intentaba hacer la paz, Pero un río en tu mar, y a ver, tú nunca me has querido y a lo ve, que nunca he sido tuyo ya lo sé, pues solo por orgullo ese quedé, y a ver, ¿de qué te vale Que no estoy ya junto a ti, que eres, dirás, de mí. Hey, ahora dat ya todo terminó, que como siempre soy el perdedor. cuando pienses en mí. No creas te te guardo En rencor, es altijd más en altijd más amor, y ese siempre fui yo. en a ver, tú nunca me has querido ben, Fue pues solo por orgullo ese querer ven, ven, Y a ver. Tú nunca me has querido y a lo ver Que nunca he sido tuyo y a lo sé Fue pues solo por orgullo ese querer ven, ven, Y a ver. Heerlijke zomersklank hier bij Julio Iglesias. En dat allemaal bij CFM Entertainment for You. En uh, ja. We gaan, uh, we gaan verder met de contours. En do you love me? Do you love me? Ja, daar komt ie. Ik I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back. To let you know.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 On the film Dirty Dancing and Do You Love Me? We're going to check it And please, and tease me, tease me.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 in ieder geval. Ja, en helaas is hij ons ontvallen. Een half jaar geleden ongeveer. Maar goed, de muziek blijft Frans bouwen. We gaan door met Amor Amor.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 I hear you all asked about the meaning of Scat, well I'm the professor, and all I can tell you is why you still sleep the saints are still weeping. Those things you call dead haven't yet had the chance to be born. I'm the Scat Man. Where's the scat man Kijk, Een ski Bob. Bob. Als je wil weten wat hij zegt. Ja, we gaan lekker verder met een uh, gouden ouwe van Elvis Presley en Surrender. One week is my heart on fire. fire.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 Lekkere zomeravond met jou, hier bij ZFM. Monique Smit en Tim Douzman was het. En we gaan lekker verder met een, uh, ja, een wat oudere, oudere, oudere, nee wat jongere moet ik zeggen. Justin Bieber, oftewel Justin Bieber. Bobby, baby, baby, baby. Krak helemaal van mijn apropos.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 Justin Bieber. Ja, ik, ik doe het gewoon. Nee, gewoon Justin Bieber. Zo. En eh, uh, had het over A Baby, Baby, Baby. We gaan verder met uh, The Adventures of the Story V. Met Dirty Cash. Tot 7 uur is dit uh, Entertainer for You. Bij ZFM, Zandvoort. Goedemiddag. Oh nee, goedenavond moet ik zeggen. Time flies when you have fun, eh? Al 25 jaar, live in Zandvoort. En jij bent erbij. When your baby leaves you all alone. And nobody calls you on the phone. Why don't you feel like I'm crying? The cra- Dan Salomon Burke en Cry to Me. Ja, u hoort het, we zitten, we zitten alweer haast aan het einde van het tweede uur van Entertainer voor You hier bij CFM in Zandvoort. En uh, ja, natuurlijk ga ik eventjes uh, twee weken ervan tussen. Dus uh, ja, tot, uh, tot 12 september moet ik zeggen eigenlijk. Ja, 12 september ben ik weer het uber. Ja, moet moet eventjes een adempauze houden. Hè. Kan het allemaal niet meer aan. Nou ja, dat valt wel mee hoor. Maar goed, eh, bij deze wil ik u uh, natuurlijk uh, voor deze dag uh, bedanken. Voor het luisteren, alvast. Want uh, ja, we hebben nog maar een kleine dertien minuten. En dan, uh, ja, dan is het weer zover. Dan is het weer zeven uh, uur. En dan uh, ja, ga ik weer op huis aan. Tot die tijd gaan we natuurlijk nog... Uh, nog eventjes een paar lekkere nummertjes draaien, en ik zal eens dus even kijken wat het, wat het weerbeeld voor morgen verzand wordt is. Zo te zien ziet het er allemaal goed uit. Morgen begint de dag met een graadje of 16 in de ochtend. En dat loopt op tot een graadje of 27 in de middag. Begin van de middag. En uh, ja, dan is het vrij helder. Maar toch uh, helaas aan het eind van de middag... tegen de avond uh, ja, zal er toch uh, hier en daar een, een druppeltje vallen. En zal de bewolking uh, binnensluipen. De regenkans of de neerslag uh, is 30%. En het weercijfer krijgt een 7 met een windkracht een 5. Dus dat is het weer voor morgen van Zandvoort. Dus uh, ja, als je nog naar het strand wil... Ga er lekker vroeg naartoe. En geniet nog even van het zonnetje... voordat de eerste druppels tegen het eind van de dag gaan vallen natuurlijk. En natuurlijk eh, ja, kunt u gewoon iedere dag afstemmen. Op CFM Zandvoort. En natuurlijk ook eh, via kanaal 40 en 45. Op de televisie. En eh, ja, u kunt natuurlijk ook nog eventjes... Eh, als u een smartphone hebt, kunt u dus eh, de app ook nog eventjes installeren... Ja, dan moet u eventjes gaan naar www.zfmzandvoort.nl Ja, daar kunt u dus alle informatie vinden en eventjes de app installeren. Ja, dan krijgt u zo'n mooi logo. Dan kunt u dus met je, ook voor de iPhone trouwens. Ja, dan kunt u gewoon inscannen. En dan, dan kunt u dus de rest gewoon installeren. Dat gaat allemaal vanzelf. En ja, dus ja, ja, ja, ja. Verzoekjes aanvragen, dat gaat nu dus niet meer. Ja, je kan ze wel aanvragen, maar dan worden ze pas de twaalfde gedraaid. En als je dat wilt doen, dan kan dat... Sandvoort Radio, apenstaatje, gmail.com En anders uh, gewoon eventjes uh, lekker meekijken op uh, http. En dan uh, die, van die dubbele puntjes boven elkaar, slash slash. En dan krijgt u ZFM een streepje, zo'n plat streepje in het midden. En dan live.nl en dan uh, ja, krijgt u vanzelf de webcams. En dan kunt u dus ook gewoon radio kijken en luisteren. Ja, ik ga nog een plaatje draaien voor, uh, voor Suzy. Ja, Susie, ik vind hem... Uh, ik, ik, vind, uh, ik, vind, ik weet dat jij hem leuk vindt. Ik vind, uh, ik, ik vind hem ook mooi. En dat uh, plaatje is van Chicago. En je weet het, A Saturday in the Park. Ik zou zeggen, bedankt voor het luisteren nogmaals. En uh, ja, mij hoort u weer 12 september. was dan voor Susie. in Chicago was dit Saturday in the Park en uh, ja deze is natuurlijk uh, voor iedereen die zit te luisteren, Virgo, Sharky en A Good Heart en geniet ervan hè? en uh, Joke jij ook bedankt natuurlijk